kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Tweede uur van Play It Loud, 80's Metal Top 80. Fijn dat je nog steeds luistert. En voor degenen die vanaf het begin van deze lijst al luisteren... weten dat we inmiddels al bij de laatste 30 80's klassiekers zijn aanbeland. En er was dus geen nieuws, dus dat was eventjes schrikken net. Uh, maar goed, we zijn een uh, uh, wat lekker eerder uh, terug met de tweede uur dus. Uh, twee minuutjes korter... Uh. Dat is altijd fijn. Volgende week volgt dan na vier weken eindelijk de ontknoping... en weten we iets voor één uur welke plaat er op nummer één staat. En dit tweede uur horen jullie de nummers 30 tot en met 21 voorbij komen. En ik kan jullie vertellen dat er weer een heleboel lekkere muziek langskomt. De jaren tachtig was een belangrijk decennia... waarin veel nieuwe muziekstijlen ontstonden of doorbraken. Waaronder glam metal, thrash metal, power en speed metal... maar ook extremere stijlen zoals death metal. Veel van deze stijlen horen jullie dus voorbij komen in deze epische lijst. Op nummer 30 en als uuropener stond de Amerikaanse heavy metal band Savatage... met de titeltrack van het vierde album Hall of the Mountain King uit 1987. De band werd in 1978 opgericht door de gebroeders John en Chris Saliva... in Tarpon Springs, Florida. Ze vormden eerste groep Avatar, maar werd later veranderd naar Savatage bij het drukken van hun eerste plaats... omdat er in Europa al een band rondliep met deze naam. Savage staat vooral bekend vanwege hun vele conceptalbums... en brachten in hun bestaan twaalf studioalbums uit... waarvan hun laatste album Poets and Mad Men alweer uit 2001 dateert. Medeoprichter en gitarist Chris Oliva kwam helaas in 1993 om... tijdens een dodelijk ongeluk. Hij werd door een dronken automobilist aangereden. En ondanks het grote verlies besloot de band toch door te gaan... In 2003 richtte John Oliver zijn eigen project John Oliver's Pain op, waaraan hij eerst zelf veel werkte maar Hij kreeg daarna hulp van leden van Circle to Circle. Eerst heette zijn band John Oliver's Project en zelfs Taj Mahal, waarna hij het in John Oliver's Pain veranderde, vernoemd naar de pijn die hij had na het verlies van zijn broer Chris. Zijn project werd uiteindelijk meer een volwaardige band en gezien als opvolger van Savage. Met John Oliva's Pain werden vier platen uitgebracht. Hun debuut Taj Mahal verscheen in 2004. Maniacal Renderings uit 2006. Global warming uit, uh, Warning sorry, uit 2008. En Festival dat verscheen in 2010. Ook bracht John Oliver een soloalbum uit in 2013 onder de naam Oliva. Met de titel Raise the Curtain. Het bevatte verschillende soorten muziekstijlen. Met vlagen van Oliver's Pain en Sabotage. Maar was vooral experimenteel te noemen. En paste net binnen de metal style. Hier en daar hard en dan even wat rustiger. Terug naar het album waar we net de titels weg van hoorden. Na een mislukte poging commercieel uit te pakken met het vorige album Fight for the Rock... en het bijna uiteenvallen van de band... werd voor dit album voor het eerst de hulp van producer Paul O'Neill ingeroepen... die ervoor had gezorgd dat dit album een fantasy thema kreeg... en dat de band muzikaal een andere weg insloeg. The Hall of the Mountain King werd daardoor bestempeld als klassieker... en een van de beste albums van de band... dankzij een van de eerste pogingen om metal met klassieke muziek te combineren. Door naar positie 29 en daar vinden we een tweede notering... van de heavy metal-grootheden Judas Priest... wat wederom afkomstig is van hun succesalbum Screaming for Vengeance uit 1982. Ditmaal gaat het om het tweede nummer van het album... en tevens de lijffavoriet Electric Eye wat vrijwel altijd werd gespeeld tijdens hun concerten. Het nummer verscheen niet als officiële single... maar kreeg wel veel airplay op de Amerikaanse rockzenders... en gaat over een spionagesatelliet dat iedereen in de gaten houdt... en ziet wat men doet. Het beschrijft het ontbreken van de privacy... waar mensen zich in 1982 dus al zorgen over maakten... Het was geïnspireerd op het boek 1984 van George Orwell... dat zwaar ingaat op thema's van een alziende regering... die haar eigen volk bespioneert. Nummer 29. The Electric Eye hoorden jullie de eveneens de tweede notering voor de Duitse thrash metal band Creator. Op nummer 28 stond Pleasure to Kill van het gelijknamige tweede album uit 1986. En wat wordt gezien als een thrash metal klassieker naast onder andere Slayers Rain in Blood, Metallica's Master of Puppets en Megadeth's Peace Cells, Who, But Who's Buying, die allen in hetzelfde jaar waren uitgekomen... Uh, dat album speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van veel extreme subgenres in de metal. Ook de death metal band Cannibal Corpse noemde dit album als invloed. Textueel volgt Pleasure to Kill, zijn voorganger en debuut Endless Pain op... wat macabere beschrijvingen had over de dood en de horror. Frontman Mil Petrozza vertelde het volgende over Pleasure to Kill in het cd-boekje van de heruitgave. Dit nummer was geïnspireerd door het stripboek Vampirella. Deze stripverhalen gingen over verschillende soorten vampiers... Sorry, en wat ze zouden gaan doen. Voor dit nummer stelde ik me voor dat er een sadistische vampier was. Eén die zijn slachtoffers vermoordde om hun bloed niet te drinken... maar puur voor het plezier dat hij kreeg voor het doden. Natuurlijk dronk hij ook het bloed van zijn slachtoffers... maar dat was niet wat hem motiveerde. Hij doodde gewoon voor zijn plezier. Dit was beslist een ongewone vampier... We blijven voorlopig nog even in de Trash Metal met de volgende twee noteringen... want we vinden op nummer 27 nog zo'n lekkere klassieker... en een waar de band bekend door is geworden. Het is de enige notering voor de mannen van Overkill uit New Jersey. Ze werden opgericht in 1980 en waren een van de meest succesvolle Trash Bands... van de Oostkust van Amerika. Ze werden ook wel de Motorhead van de Trash Metal genoemd... vanwege hun unieke manier van spelen en de invloeden van punkrock en de new wave of British heavy metal in de muziek. De band heeft verschillende bezettingswisselingen moeten doorstaan... maar bassist D.D. Verney en zanger Bobby Blitz Ellsworth... zijn nog altijd de enige overgebleven originele leden. Verder bestaat de band uit gitaristen Dave Linsk en Derek Taylor... en drummer Jason Bittner. Op de albumhoezen zie je meestal hun vaste mascotte Chelly afgebeeld... wat een skeletachtige vleermuis moet voorstellen... met een schedelachtig gezicht, hoorns, benige vleugels en groene ogen. Tot op heden heeft de band 19 albums uitgebracht. Een album met covers, twee EP's en één demo, maar ook drie live albums. Ze waren één van de eerste trash metal bands die bij een groot label hadden getekend... en dit was Atlantic Records en verwierven succes toen trash metal populair werd in de jaren 80, tezamen met de Big Four, Metallica, Megadeth, Slayer en Anthrax natuurlijk... maar ook met Exodus en Testament. Ze hadden hun eerste mainstream succes te pakken met hun debuutalbum Taking Over... dat verscheen in 1987 en dat succes zette voort... met de vijf daaropvolgende albums die allen in de Billboard charts terechtkwamen... Hun meest bekende nummer, getiteld Elimination... staat in deze lijst op nummer 27... en is afkomstig van hun vierde album The Years of Decay uit 1989. Hoewel het albums enige single nooit de hitlijst behaalde... kreeg de videoclip wel veel airplay op MTV's Headbangers Bal... en speelde de band hen regelmatig tijdens hun optredens. Het album behaalde de 155ste plek in de US Billboard 200 en stond daar acht weken lang in. Wat voor overkill de vierde hoogste notering werd tot op heden. Het album verkocht zo'n 67.000 keer alleen al in de US. Het wordt gezien als een klassieker volgens de fans... en ook vaak genoemd als hoogtepunt uit de carrière van de band. Bobby Blitz zei het volgende over het nummer... Elimination gaat over iemand die de diagnose krijgt... van een dodelijke, besmettelijke ziekte en er gek van wordt. Hij belooft zoveel mogelijk anderen meten... ...nemen in zijn lot door de ziekte te verspreiden. Elimination werd uitgebracht tijdens de angst van de AIDS-epidemie. Ik denk dat dit 1989 was en we waren een toerende band. Alles was seksueel veranderd voor de mensheid... ...omdat ze grip kregen op wat er gaande was. En niemand was hier immuun voor. Toen de band begin jaren 80 begon, was AIDS de homokanker. Maar tegen uh, 89 hadden mensen er een beter zicht op. Het was geen homoziekte, het was een menselijke ziekte... Het idee achter Elimination was om te zeggen, dit gaat over ons. Het gaat niet om jou, maar het gaat om ons als collectief. Nummer 27.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 Topblokje hoorden jullie net van allereerst Overkill en tot slot Dark Angel met Death is Certain, Life is Not. Op nummer 26 in deze lijst. En we komen langzaam maar zeker dichter bij de top 20 van deze geweldige oldschool lijst met alleen maar goede nummers. Dark Angel hadden we nog niet eerder voorbij horen komen en met Death is Certain, Life is Not... hebben ze meteen hun enige notering te pakken en wat voor een... Zoals eerder vermeld was 86 een belangrijk jaar voor de trash metal... en kwamen veel bands met hun meest succesvolle album of doorbraak. Ook het tweede album van de Amerikaanse trash metal band Dark Angel... getiteld Darkness Descends scoorde hoge ogen bij de fan... en behoorde tot dit rijtje. Het was het eerste album waar de invloedrijke drummer Gene Hoagland op te horen was... en het laatste waar zanger Don Dottie op zong. De band werd opgericht in 1981 in Los Angeles en kreeg de bijnaam de L.A. Caffeine Machine... vanwege hun overactieve stijl. Een razendsnelle trash metal met zware beukende gitarissies... en hun lange nummers. Ze hadden zelfs een wereldrecord op hun naam staan... met de meeste gitarissies, zo'n 246 in totaal... op het album Time Does Not Heal uit 1991. In trashkringen waren ze erg geliefd. Na het vertrek van originele zanger Don Dotti nam Ron Reinhardt... De microfoon over waarmee Leafs Cars uit 1989... het livealbum Live Cars uit 1990... en eerder genoemde Time Does Not Heal werd opgenomen. De band stopte ermee in 1992... maar hadden een korte reunie in 2002 met Reinhard, Meijer en Hooglen. Maar door een blessure van Reinhard werd de reunie uitgesteld. Pas in 2014 gaven ze enkele optredens in Europa... waaronder op Neurotic Death Fest in Tilburg... ...en op Hellfest. De band is momenteel bezig aan nieuw materiaal... ...wat het eerste studioalbum zal worden in 32 jaar. Verwacht wordt dat het album in 2023 wordt gereleased. Het nummer Death is Certain, wat jullie net hoorden... ...gaat over euthanasie. Nu is het tijd voor een lekker potje oldschool death metal. Weer. Van een band die zeker niet mag ontbreken in deze lijst. Ik heb het natuurlijk over een van de grondleggers van het genre... met de veel te jong overleden frontman Chuck Skuldiner. Dan heb ik het over de band Death. Death werd in 1984 opgericht door gitarist en zanger Chuck Skuldiner... toen nog onder de naam Mantis... en werd gezien als de allereerste pioniers van het genre... samen met de band Possessed. Na wat demo's en vroege opnames verscheen in 1987 hun debuutalbum Scream Bloody Gore, wat voor velen wordt beschouwd als het allereerste death metal album ooit gemaakt. Skuldeiner speelde hierop gitaar, bas en hij zong, maar componeerde ook alle nummers en schreef alle teksten van het hele album. Het was ook het enige album waar drummer Chris Reefert op te horen was... nadat hij samen met Schuldiner nog de demo Mutilation had opgenomen. Daarna nam Bill Andrews de drumstokjes over... nadat Chris Reefert besloten had bij autopsie te drummen. Van het debuutalbum Scream Bloody Gore staat Death's enige notering in deze lijst. En dat is het geweldige Zombie Ritual... wat was geïnspireerd door de horrorfilm Zombie uit 1979. Net zoals een aantal andere nummers van het album... ...onder uh, Regurgated Guts. Ik spreek ik niet helemaal goed uit, geloof ik, maar goed. Uh, dat was geïnspireerd door de film City of the Living Dead uit 1980... ...en Beyond Johan Unholy Grave weer door de film The Beyond uit 1981 geregisseerd door de Italiaanse filmregisseur Lucio Fulci. Het nummer Evil Dead was vernoemd naar de film met dezelfde titel van Sam Raimi en terwijl andere nummers zoals de titeltrack en Torn to Pieces weer waren geïnspireerd door de horrorfilms Reanimator en Make Them Die Slowly. Nummer 25. Een overstap maken naar de glam metal van Twisted Sister. Gaat moeiteloos met deze lijst. Alles komt voorbij en in een heerlijke weerlekeurige volgorde. Jullie hoorden natuurlijk Twisted Sister met een grootste hit... en tweede notering in deze lijst, We're Not Gonna Take It, op nummer 24. Het werd al in 1980 geschreven door zanger Dee Snider... en belandde uiteindelijk op tijd op hun derde album, Stay Hungry, uit 1984... Het verscheen als single en kwam in de Billboard Hot 100 Singles-lijst op nummer 21. Het was de enige top 40 hit die de band scoorde. Maar werd ook hun bestverkochte single in de VS met meer dan een half miljoen exemplaren. Snyder noemde Slate en het kerstliedje Oh Come, All je Faithful' als inspiratie voor een enige grote hit... Zoals eerder gezegd duurde het drie jaar om het nummer te schrijven... en duurde het zo lang omdat Snyder niet direct tevreden was met het resultaat. Hij wist niet hoe hij er een couplet voor moest schrijven... maar na het bestuderen van Mudlangs werk met de band Def Leppard... en hun album Hysteria uit 1983... werd hij uiteindelijk geïnspireerd om het nummer af te maken. Het moest een protestlied worden voor iedereen en geschikt voor elke situatie... Het werd een machtig volkslied voor iedereen die uithaalt naar een gezagsdrager en klaar is om te vechten. Het nummer bevat weinig details, dus het kan van toepassing zijn op zowat elke situatie waarin wij strijden tegen de powers that be. Deze allesopvattende aanpak was opzettelijk en gaf het nummer een tijdloze kwaliteit. We're not gonna take it blijft een populaire keuze voor sportevenementen, protesten en politieke bijeenkomsten. ...waaronder de presidentiële campagne van Trump in 2016... ...die de band hen persoonlijk heeft gevraagd ermee te stoppen. Ga door naar de nummer 23 van deze lijst. Die wordt gevuld door Glenn Danzig en zijn grootste hit Mother... ...afkomstig van zijn gelijknamige debuutalbum uit 1988. Glenn Danzig richtte zijn eigen band Danzig op... ...nadat hij zijn vorige band The Misfits in 1983 uh, verliet. Of die ging uit elkaar... Hij stapte van het punkgenre over naar de metal en na het oprichten van wat eerder Sam heen heette, werd het later op aandringen van producer Rick Rubin en wat kleine aanpassingen in de bezetting, omgedoopt tot de occulte metalformatie Danzig. Glenn Danzig heeft zijn eigen stijl van zingen en is een beetje te vergelijken met het kroenen van Roy Orbison en Elvis Presley. De teksten waren satanistisch en zijn imago controversieel. In de loop der jaren veranderde de band ontzettend vaak van formatie... dat zowat elke noemenswaardige rock- en gitarist een blauwe maandag in de band heeft gespeeld. Denzig bracht tot op heden twaalf studioalbums uit... waarvan twee volledig met koffers, twee EP's, één livealbum en een paar verzamelaars. Thematisch gezien is Mother een retorische uitdaging voor ouders... voornamelijk geïnspireerd door Al en Tipper Gore... die samen met het Parents Music Resource Center... de waarschuwing voor ouderlijk advies introduceerde op albums... die expliciete en seksuele of gewelddadige inhoud bevatten. Het lied is zo geschreven dat het ook kan worden geïnterpreteerd... dat het afkomstig is van iemand die van plan is een beschermd persoon... de harde realiteit van het leven te laten zien... en de ouders van die persoon belachelijk te maken. Het heeft ook de boventonen van Satanisme versus Christendom... waar Dan zich bekend op stond of staat. Op de originele release uit 1988 kreeg het nummer vooral een underground aanhang. Een heropname van het nummer uit 1993, als Mother 93 werd gereleased... werd veel op MTV uitgezonden. En het nummer vond de mainstream publiek. Het piekte op nummer 43 in de VS en nummer 62 in de VK... of in het Verenigd Koninkrijk... En blijft Denzig's enige mainstream crossover. Nummer 23. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark? Run I know we hide You will be Lies nice. A thousand deaths. Danzig met Mother op nummer 23 volgde er wederom met Teleka met een derde notering... ...en zeker niet de laatste in deze lijst, Seek and Destroy van hun debuutalbum Kill Em All. In 1983 ook stond het nummer op een demo No Life The Letter... ...en was het het allereerste nummer wat de band opnam in de studio. Het is tevens het op drie na meest uitgevoerde nummer tijdens hun concert... ...naast Creeping Death en Master of Puppets. Inhoudelijk gaat de tekst over de drang om te doden, maar dit niet letterlijk te doen. Tijdens de Kill'em Tour zei James Hetfield gekscheren dat het overjagen ging. Er wordt gezegd dat het nummer sterk beïnvloed is door Diamond Head. Nummer Dead Reckoning. Later in deze lijst vinden we nog een paar noteringen van deze legendarische metalband. Maar we zijn alweer aanbeland bij de laatste notering van vanavond. En deze wordt bezet door de Duitsers van de Scorpions. Met wellicht een, een van hun grootste hits Rock You Like a Hurricane uit 1984. Van het album Love It First Thing, wat het negende album was voor de band. Rock You Like a Hurricane verscheen als single samen met nog drie andere grote hits: Still Loving You, Big City Nights en I'm Leaving You. Echter werd dit het bekendste nummer van de band. ...en behaalde de 25e positie in de Billboard Top 100. De titel van het nummer refereert... ...nee naar een storm, maar is een metafoor voor seks. Bedankt voor het luisteren van deze derde uitzending... ...van de 80's Metal Top 80 van Play It Loud. Ik hoop dat jullie net zoals ik weer genoten hebben... ...van deze 20 klassiekers. Volgende week ben ik weer te horen met de ontknoping van deze lijst. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Veel plezier nog met nummer 21. Wel rustig voor straks. Hopelijk tot volgende week. She can't rain out, forget it's pouring, It branches my skin, so what is wrong with another sin? The bitches! Desire is coming, it breaks our load. Thus, it's the gauges, the storm breaks loose. Just have to make it, we still wanna juice. The night is calling, I have to go. And is hungry, he wants the show. He's licking his lips.